Twee uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Een commissie onder leiding van oud-groen-linksleider Halsema... heeft geen aanwijzingen dat bestuurders en toezichthouders... van onderwijsinstelling Amarantis strafbare feiten hebben gepleegd. Voor één geval adviseert Halsema minister Bussemaker... nader onderzoek te laten doen. Het gaat om een volgens de commissie onduidelijke betaling... door Amarantis van 210.000 euro. De commissie heeft dus geen strafbare feiten gevonden... maar noemt allerlei gedragingen wel onwenselijk. Volgens de commissie hadden de betrokkenen... de geboden mogelijkheden niet altijd hoeven te benutten. Als voorbeelden noemt Halsema een leaseregeling... die werd ingevuld met twee auto's en een OV-jaarkaart. De politie heeft drie mannen aangehouden... die verdacht worden van het stelen van de Monstrans... uit het catharijn in Utrecht. Ook de Monstrans zelf is teruggevonden.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 Een Argentijnse advocaat wil Jorge Zorigieta ondervragen... als getuige in de rechtszaak rond een clandestien detentiecentrum... op de militaire basis Campo del Mayo. Daar hielden militairen in de jaren 70 naar schatting 5000 mensen vast. Velen van hen overleefden dat niet. De advocaat verwijst naar een interview van Zorigieta in 2001... met de Nederlandse journalist Jan Tielen. Zorigieta zou Tielen hebben verteld dat hij tijdens de dictatuur... een bevriende kennis hielp bevrijden uit het de detentiecentrum. Volgens de advocaat zijn daaruit maar weinig mensen bevrijd. De advocaat diende zijn verzoek vorige week woensdag in bij de rechter... en die moet binnen tien dagen reageren. Het aantal starters dat informeert naar een starterslening... is flink gestegen sinds het kabinet gisteren... de nieuwe plannen voor de woningmarkt bekendmaakte. Dat zegt starterslening.nl. Wat we eigenlijk regulier merken... We dat er we zo'n 150 mensen per dag starters op de woningmarkt kijken... wat zijn nou hun mogelijkheden met de starterslening... Uh, en de afgelopen dagen zien we een enorme explosie in het aantal uh, ja, uh, berekeningen en aanvragen. Zo zitten we thans op uh, ja, zo'n 400 à 500 uh, per dag. En ook vandaag uh, blijft die door, mee doortellen. Ongeveer de helft van de gemeente helpt starters op de huizenmarkt met een renteloze lening. starterslening.nl is blij met de plannen van het kabinet... en hoopt dat meer gemeenten nu een subsidie aan starters gaan geven. In grote delen van het land zijn door gladheid ongelukken gebeurd. Volgens de ANWB heeft vooral het verkeer in het zuidwesten van het land... en in Noord-Holland last van sneeuwval en ijzel. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda... zijn meerdere auto's van de weg geleden. Rijkswaterstaat heeft rond Den Haag, Rotterdam en Alkmaar... een snelheidsbeperking van 50 km per uur ingesteld. In België zijn op de snelweg tussen Kortrijk en Brugge... vanwege de gladheid meer dan 20 auto's op elkaar gereden. Daarbij raakte een aantal mensen gewond. Nou, vanwege die gladheid is er een waarschuwing van het KNMI. Een waarschuwing van extreem weer, voor extreem weer. Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Wegen kunnen daar dus uh, door sneeuw en ijzer verraderlijk glad zijn. Vanavond houdt de sneeuw nog aan, maar vannacht wordt het dan droger. En morgen overdag en in het weekend overwegend droog. En overdag een graad of vijf. Aan WB Verkeersinformatie. U hoort het ook in het nieuws. Veel overlast door gladheid. In het midden en het westen van het land is het plaatselijk glad door ijzer. Verder kan het in het hele land nog plaatselijk glad worden door sneeuw. Vanwege die gladheid is de snelheid verlaagd op de snelweg rond Alkmaar, Den Haag en Rotterdam. Momenteel veel vertraging op de A27 tussen Utrecht en Almere. In totaal staat er nu 50 kilometer file. Er zijn ook veel aanrijdingen gebeurd. Onder meer op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor het 7 kilometer. ...daar is de linkerrijschok dicht. Op de A15 gooi richting een Europoort... ...tussen Hendrik-Ido-Ambacht en rotterdam IJsselmonde 3 kilometer. Daar zijn twee rijschokken dicht. Op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Utrecht-Veemarkt en Hilversum 7 kilometer. Andere kant op tussen Knopend Eemnes en Utrecht-Noord 11 kilometer. A58 bergen -op Zoom richting Breda. Tussen de afrit Vosdonk en knooppunt Prinsenville 6 kilometer.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 Vandaag? Ja, ik zou het niet weten. Heel bijzonder. Ik dacht, ja, we krijgen een weersomslag. Oh, vader varentijd. Oh, varentijd. Wat houd ik in? 35 jaar getrouwd en ik heb het nog nooit overgeslagen. Ja, 60 jaar. <lacht> Samen knuffelen. Hij heeft zijn eigen bank en ik 60 61, hè? Eh, ik ben het weer op buiten met hem. <lacht> met, met Daar doen wij dus niks aan, want... Bloemer, die staat bij mij altijd in de weg. Dan kan ik geen televisie kijken. <lacht> Ja, die smoes, die hadden we nog nooit gehoord. Is er uh, door de gast hier aan tafel nog iets gedaan aan Valentijnsdag, Frans? Jij lijkt me wel iemand te ja, Ik vragen. heb in ieder geval in mijn Twitter-account wat, wat, wat, wat, uh, ja, zeg maar wat leuke dingetjes weggestuurd. Oké, okay, dus ja. je doet het op een hele moderne manier. Ja, want ja, ik bedoel, als ik s morgens wakker word, dan is het eerst wat ik aan denk is Twitter natuurlijk. <laughs> dat is bij mij altijd <laughs> vastgepunt. Ik, ik loop dan... even naar buiten toe, kijken hoe het weer eruit ziet. Ik ga even luisteren of er al vogels fluiten. En dan zet ik mijn eerste tweet. En dat is meestal een temperatuur. En daarna gaat ja, Valentijnsdag dan nu voor. Okay. Maar ah, wat, wat, wat geef je dan weg op Valentine? Op Twitter? Ja, gewoon uh, een, een leuke wens. Uh, een leuke je wens. kunt allerlei leuke icoontjes toevoegen. En, uh, dat je hebt je helemaal ook... uitgeleefd eigenlijk. Ik <lacht> heb me ontzettend uitgeleefd. Want ik heb nog eigenlijk een vrije dag. Want het is uh, in het zuiden vakantie. Uh, je kunt een klein beetje horen aan mijn stem. Ik heb ook meegedaan met carnaval. Want oh, ja. het hoort er gewoon bij. Maar uh, daarom vrije dag en die dag. Ik kan vandaag in ieder geval uitleven. Nog meer uh, Valentijns oprispingen? Jazeker. Ja, Anne? Ja, ik, ik doe er wel aan, ja. En ook wat ontvangen? Uh, ook, ja. Nou. ja. En wil je ook vertellen van wie, of is dat geheim? Nou, van mijn uh, geliefde. <laughs> Heel mooi. Dus he? dat is uh, fijn, ja. Ja, dat is zeker fijn. Het houdt mij niet op met sommige geluiden over de economie. Vanmorgen werd duidelijk dat we in een recessie zitten... en dat de economie vorig jaar met bijna 1% is gekrompen. Aan tafel hier Hans Biesheuvel van het Midden- en Kleinbedrijf. Ja, en boswachter Frans Kapteins, u hoorde hem net al... die vindt dat er te veel katten zijn en hij vertelt in onze rubriek Natuur op 1 welke oplossingen hij daarvoor bedacht heeft. Kleinkunstenaar Anne van Veen, u hoorde hij net ook al... staat op dit moment in de theaters met haar muzikale voorstelling Tegengif. Giels Brouwer die heeft software ontwikkeld waarmee voetbalclubs kunnen voorkomen... dat ze een dure maar teleurstellende speler aankopen. De dichter bij de dag is vandaag Ton Luijten. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier... Wilt u uw mening kwijt? Of heeft u een vraag aan een van onze gasten? Ga dan naar onze website, dit is het dagpunt nu. Of reageer op Twitter met de hashtag DIDD. Het waren opnieuw sombere cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen over ons land uitstorten. De Nederlandse economie is in recessie gekrompen met 0,2 procent. Uh, ja, dat volgt op een, een derde kwartaal waar ook een krimp was van 1 procent. Het is opnieuw de bouw waar het erg slecht gaat. Mensen verhuizen weinig, er worden weinig huizen verkocht. Ook de consumptie van uh, huishoudens doet het niet goed. Nou, de arbeidsmarkt, het beeld is daar ronduit uh, slecht. Dank u voor uw aandacht. Hans Biesheuvel van MKB Nederland, ja, dat is wel heel somber allemaal. Dank u voor uw aandacht. Tot slot, schrikt u nog van dit soort cijfers? Nou, ik schrik er niet van, want uh, ik ben elke dag in het land. Ik ben elke dag bij ondernemers, dus ik weet heel goed wat er uh, leeft. Dus ik schrik er niet van. Maar het moet wel reëel zijn. We hebben de laatste paar jaar toch uh, een hele lastige fase terechtgekomen. Uh, stijgende werkeloosheid naar 7,2 procent maar liefst. Uh, een aantal kwartalen achter elkaar krimp. Hè. Dus nu spreken we echt van een recessie. Ja. Dus het is zorgelijk. Aan de andere kant hebben we ook vanochtend gehoord dat er lichtpuntjes zijn. De export groeit. En groeit sneller ook weer dan de kwartalen daarvoor. Uh, onze concurrentiepositie is weer verbeterd. Merkt u daar ook iets van in het midden- en kleinbedrijf? Ja, zeker. Kijk, uh, de, uh, 65% van de export wordt gegenereerd door, e door MKB-bedrijven. Dat aandeel van de MKB groeit. Dus we profiteren zeker mee van, uh, van die exportcijfers. Mm -hmm. En daarnaast is het MKB ook heel innovatief. Hè? 95 van alle patentaanvragen komt van een MKB-bedrijf. En we zien gewoon dat ook daardoor die concurrentiepositie... ook van het MKB sterk verbetert. Ja. En als u, u, u beweegt zich natuurlijk permanent in dat veld van die MKB-bedrijven... wat hoort u daar dan? Zijn mensen dan heel somber? Of hebben ze het vooral over wat er nog mogelijkheden zijn? Nou, er waren vanochtend bij de presentatie van het CBS... ook vier ondernemers die uh, hun verhaal vertelden. En die zeiden, ja, die crisis brengt heel veel uh, goede dingen naar boven. Ik ben veel scherper geworden, ik ben concurrerend... Geworden. Ik heb veel meer geïnvesteerd in uh, bijvoorbeeld in internationaal ondernemen. Dus je ziet bij de echte goede ondernemers die zeggen... ik stroop de mouwen op en ik trek Nederland door de crisis heen. Uh, en dat geluid overheerst ook uh, als ik door Nederland reis. Ja. En er zijn natuurlijk sectoren, hè, de detailhandel met name... die het heel erg lastig heeft. Want met slechte daar... ondernemers dan ook? Nee, maar ken je het U detail... zegt net de goede ondernemers, die doen het goed. Nou, de echte goede ondernemer, die stroopt zijn mouwen op. Die trekt zich niet te veel aan van, uh, van al die cijfers, van die politiek. Die vaart zijn eigen koers. Dat heb ik ook 23 jaar gedaan. Mm -hmm. U was een echte uh, goede ondernemer. Ja, kijk, ik <lacht> vind het uh, goed of slecht. Kijk, een echte ondernemer praat ik over. Okay. En uh, dat is iemand die nogmaals de mouwen opstroopt en heel door de crisis heen trekt. En die mm. moppert en wijst naar anderen. En daar... Heb ik ook vanochtend gezegd uh, uh, in het gesprek met minister Kamp. Ik kom net van een gesprek met minister Kamp, hè? Ja, ja nou we waren samen bij de presentatie van die cijfers. Ja. En uh, kijk, ik deel wel zijn optimisme op voor de lange termijn. De Nederlandse economie in essentie staat er goed voor. Ik bedoel, we hebben nog steeds een hele concurrerende positie, want anders zou die export niet zo goed groeien. Niet alleen in Europa, maar ook buiten Europa. We zijn de vijfde he, meest innovatieve economie in de wereld. Dus we staan er relatief nog steeds goed voor. Maar er is wel heel veel werk aan de winkel. Ja, ja. er moet veel gebeuren. Even aan de, me de mensen hier aan tafel. Hebben jullie het idee dat we in een recessie leven? Trekken jullie er iets van aan? Anne van Veen, merk jij er iets van? Nou, het is wel grappig, want als ik u hoor praten, dan moet ik denken aan, aan, dus aan de voorstelling die ik nu gemaakt heb. En dat, dat ik dan een heel relaas hou over de huidige situatie eigenlijk in Nederland. En dat ik er helemaal niets van snap. Dus, dus ik probeer daar dan. Zeg maar, ja, misschien dat meer bizarheid op te krijgen. Ik denk aankomen. dan die, die, die, die goede ondernemer. Ik ben namelijk zelf ZZP'er en ik heb een stichting. Ik vind het heel wat. Maar ik denk dan gelijk van: oké, okay, mijn mouwen opstropen en uh, niet zeuren en zo. Dus ik, ik, ik vind het wel interessant. Het houdt me wel absoluut bezig. Ik voel het. Nou ja. Ik voel het wel, maar ik wil er niet, uh, inderdaad niet over. Nee, ik wil er je... eerder wat mee doen en iets uithalen nadat ik daarin mee uh, ja, ga. Giels Brouwer, jij bent van een startende ondernemer. Ben ja, je, dat kun klopt. je jou noemen? Heb, heb je last van het klimaat? Van het feit dat we in een recessie zitten? Nou, eigenlijk helemaal niet. Wij waren op een gegeven moment op zoek naar een investeerder. En die hebben wij binnen twee weken gevonden. Um, omdat er, als, je, als je goed um, gaat zoeken naar, naar geld, kun je dat overal vinden. Um, en om welk bedrag ging het? 50.000 euro. En die had je binnen twee weken gevonden? Ja. Nou, had, je, had je dus een heel goed plan waarschijnlijk. Een echte ondernemer, denk ik dan. <laughs> ja. Ja. Nou ja, maar dit is wel een <laughs> ondernemer die, die inderdaad zegt. Hè, ik ga gewoon mijn eigen weg. Ik trek me niet veel aan wat om me heen gebeurt. En natuurlijk is het zo. Hè, kijk, in de detailhandel op dit moment hebben heel veel bedrijven last, kleine ondernemers van laag consumentenvertrouwen. Want dat zijn detailhandel. Dat moet gewoon aan winkels, denken we. Ja, maar dat is een heel groot deel van onze economie. Ja. De binnenlandse, binnen, binnenlandse economie is voor een heel groot deel. Economie van kleine ondernemingen. Drie, vier, vijf medewerkers is het gemiddelde daar. En daar is de afhankelijkheid van de consumentenvertrouwen enorm hoog. En, wel, en die hebben het natuurlijk wel degelijk lastig. Want dan kan je niet zo heel makkelijk naar het buitenland gaan. Je kan niet zo heel makkelijk zeggen, nou, ik investeer even in innovatie. En daar hebben we ook bij minister Kamp op aangedrongen. Dat 2013 echt het jaar moet worden van de detailhandel. Dus echt met elkaar moeten kijken, hoe kunnen die detailhandel helpen... om deze, door deze lastige ja. tijden heen te komen. En heeft minister Kamp u ook iets concreets toegezegd? Behalve. Zeker. En, en niet alleen met mij, maar ook de Tweede Kamer. Want in zijn eerste optreden als minister in de, in de Tweede Kamer in januari... Uh, is ook gesproken over mijn oproep voor die detailhandel. En ik ben nu met hem bezig om een plan te maken. Maar, we wat, wat, waar, maar, maar, kunnen we, maar kunnen we aan denken? Hoe kan je de mensen stimuleren nou, om meer naar de supermarkt te gaan? Nou ja, ja kijk, er zijn, er zijn een aantal elementen. Hè. Een van de elementen is dat uh, er natuurlijk conjuncturele en structurele problemen... op dit moment door elkaar lopen voor die detailhandel. Want ja, mensen kopen op dit moment ook anders hè, via het internet. En hoe ga je daar nou als winkelier ja. mee om? Uh, bestemmingsplannen, die zijn heel star tegenwoordig. Terwijl ik zeg, daar zou veel meer flexibiliteit in kunnen zijn. Want in een winkelstraat waar de helft van de winkels leeg staat... is niet interessant om te blijven zitten. Ook niet interessant voor iemand om zich te gaan vestigen. Oh. En daar kunnen we zeker met uh, gemeentes uh, veel beter... En als je het bestemmingsplan dan wijzigt, wat, wat, wat verander je dan? Nou, er zit nu vrij vri vri weinig flexibiliteit in. Hè? Dus van dan ga je in een woonwijk zitten met een slimme internetwinkel? Uh, Laten we zo zeggen. Je, je zal zien, ben ik van overtuigd... dat je veel meer mengvormen krijgt van wonen en winkelen. Hm. Maar concreet, uh, wat heeft minister Kampi nou toegezegd... behalve dan dat u samen met u een plan aan het maken is? Nou, hij, heeft, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft onderkend dat het tijd is om uh, goed naar die details met elkaar te kijken. Dat het ook belangrijk is om plannen te maken, hoe kunnen we structureel een aantal dingen doen? Uh, en net zoals nu in de bouw gebeurt, hè, er worden structurele maatregelen... Ja, want dat bouwakkoord ook, van gisteren... wat. wat nou, is... nog even, ook een paar korte termijn maatregelen... Uh, zouden heel goed zijn om in ieder geval... die lastige tijd waar we nu in zitten... om die detailhandelen toch een duurtje in de rug te geven. Ja, ja, maar betekent de, het nee. dan dat u geld krijgt van de minister? Of wat, wat, wat ja, moet dat nou? zullen we moeten zien. Kijk, we zijn nu in het gesprek. We okay. hebben half januari is dat, is, uh, debat in de Kamer geweest. Hij heeft toegezegd, eind maart komen we met een, met een plan. Daar nou, zitten we nu middenin. Uh, en ik ga ervan uit dat dat, dat dat heel positief uitziet. Maar kunt u nog één maatregel noemen op korte termijn die ik kan snappen? Wat, de... wat, wat kan nou helpen dat mensen eerder kleren gaan kopen? Nou, wat, kijk, het belangrijkste is dat consumentenvertrouwen herstelt. He, dat, uh, kijk, we hebben geld voldoende maar, met maar elkaar. Maar dat, dat herstelt niet als wij iedere keer weer te horen krijgen... Dat, dat we in een recessie zitten. Dat er een bank omvalt. <laughs> nee, want dat ben ik met u eens. Maar goed, kijk, het CBS registreert de cijfertjes. Ja. Noem nou een maatregel en die kost... gewoon. Nou ja, we hebben gewoon het woonakkoord uh, deze week uh, even gezien. Daar kan je over discussiëren wat je wil. Maar uh, ik vind het belangrijk dat er een akkoord is. Vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste dat het duidelijkheid is. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet morgen, overmorgen alles herstelt. Maar als er duidelijkheid is... als mensen weten waar ze aan toe zijn... denken, nou, nu kan ik weer rustig naar een bank gaan... en een hypotheek afsluiten en ik weet dat niet morgen de regels veranderen... ik denk dat dat een ontzettend belangrijke factor is... voor het herstellen van het consumentenvertrouwen. Ja, maar dat consumentenvertrouwen nog even over... hoe zorgt u nou weer dat wij die winkels weer ingaan? Of via internet, maar dan in ieder geval dat wij weer spullen gaan kopen. Want... Als wij inderdaad elk half jaar te horen krijgen dat de economie is uh, nog steeds een recessie dan gaan we dat geld natuurlijk gewoon niet uitgeven. Ja, maar dat ben ik met u eens. Daar moeten we ook uit die recessie komen. En dat lukt als de overheid consequent is. Hè, en zorgt dat de <tus> overheidsfinanciën op orde komen. En een aantal hervormingen doorzet die heel hard nodig zijn op de arbeidsmarkt. in de pensioenen. Uh, op de woningmarkt. En doen ze dat? Heeft u daar vertrouwen in? Nou ah ja, kijk, de aanzetten van de, van de politiek zijn goed. We hebben alle partijen, ook bij de verkiezingen, hebben al deze onderwerpen geadresseerd. van dat moet nu gebeuren. Nou ja, en dan nou moeten ze het ook gaan doen. Ik zou zeggen, doe het nu gewoon. Zorg voor duidelijkheid. Uh, en daar ben ik ook van overtuigd dat als we uh, die export blijven aanjagen... Hè, die, die wel heel belangrijk op dit moment is voor onze welvaart dat we eindelijk weer uit het dal komen. Ja, en dan die ondernemers zelf. Want die, zijn die wel uh, uh, scherp genoeg? Want ja, inderdaad, we gaan allemaal via internet kopen. Ik doe het zelf ook. Uh, maar ja, zij blijven maar van die winkels optuigen... waar wij dan vervolgens niet meer komen. Hebben ze het voldoende besef dat het anders moet? Nou, er zijn heel veel ondernemers die dat besef hebben. Je ziet steeds meer de combinatie van een fysieke winkel... en een, uh, zeg maar een digitale winkel. En dat zie je steeds meer ontwikkelen ook. En de samenhang daartussen. Dus je ziet heel veel ondernemers... vanmorgen was er eentje op het podium... die dat uitstekend doet. En ook... Uh, biedt het kansen, hè? want er zijn kleine ondernemers... met drie, vier medewerkers die nu multinational zijn... die in dertig landen leveren vanwege hun webshop. Ja. Hè? Dus uh, mijn voorspelling is ook dat de, de groeiers van de toekomst... zijn juist dit soort bedrijven die flexibel zijn, die wendbaar zijn... en die zonder hele hoge investeringen, zonder hele hoge kosten... het uh, toch uh, de wereld over. Ja, maar dat, dat lukt blijkbaar niet alle ondernemers. Nee, maar we zitten in een overgangstijd. Ik zei al, we zitten... Conjuncturele en structurele uh, problematiek loopt op dit moment door elkaar heen. Er zit ook een heel stuk vergrijzing in de detailhandel. Dus er gaan heel veel winkels dicht? Ja, dat is al gebeurd. En, dat en, gaat dan, en uh, wordt dat nog meer? Ik hoop het niet. Hè. Ik hoop dat we toch nu een dood punt bereikt hebben. Kijk, die woningmarkt en die huizenmarkt is cruciaal voor het vertrouwen van iedere Nederlander. En als we met elkaar het gevoel hebben, nou, we hebben de bodem gehad... dan uh, ben ik er ook van overtuigd dat dat consumentenvertrouwen wel snel kan herstellen. Nog één ding wel van belang dat is ook dat we een goed sociaal akkoord gaan sluiten. Dat we met de bonden en werkgevers en de overheid samen... dat we echt tot een goed sociaal akkoord gaan komen op korte termijn. Hm. Want het is ook belangrijk voor het vertrouwen van heel veel mensen. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteken.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 For better conversation, loses the vibe that separates. It's good to know you've got a friend, but you remember. We gaan het hebben over het opsporen van voetbaltalent. Je hebt een reactie, bouwt ook op. op een goede trap. Hij gaat geen gekke dingen doen. Opkomen als een stoommachine. Hij heeft snelheid, hij heeft power. Hij maakt bijna geen fouten. Een goede voorzet. Doe dingen die niemand verwacht. Een neusje voor het doel, aannemen, schieten. Dus als je dat beheerst, ben je gewoon eigenlijk de beste van de wereld. Ja, en daar zouden we er elf van moeten hebben. Een door ons samengesteld scoutingsrapport uit de mond van de bekende voetbalscout Pieter Visser. Voetbalclubs kopen regelmatig dure spelers die op een fiasco uitlopen. Als het dan Giels Brouwer ligt, zijn deze miskopen binnenkort verleden tijd. Hij scout voetballers met software op basis van statistieken. Ja Giels, hoe gaat dat? Uh, nou wat we hebben gemaakt is een algoritme. Huh? Uh, ja, een soort uh, wiskundig model... Um, wat je eigenlijk kan vergelijken met het Google-zoekmodel. Dus wat wij hebben gedaan, is we hebben um, alle data bij elkaar gepakt... die we kunnen vinden over het hele internet. Um, dat in een hele grote database gestopt, die dagelijks wordt geüpdate. En daarmee um, hebben wij alle spelers ter wereld, professionele spelers ter wereld... in een database zetten met hun kwaliteiten. En we kunnen daar gewoon heel specifiek op zoeken voor een club... Um, die dat nooit met zijn eigen scouts kan overzien allemaal. Jullie hebben alle gegevens van alle profvoetballers in de wereld... in een database gestopt. Ja, we hebben nu uh, afgelopen week hebben we de beloftecompetitie voor Paraguay toegevoegd. <laughs> dus uh, dat, dat is een heel lastig klusje. Dat, uh, dat zijn we weer met een nieuwe, om uh, um het algoritme weer te versterken, zijn we nu ook uh, krantenartikelen het analyseren om te kijken welke uh, positieve associaties bij je spelen vindt. Wacht en omdat even, dat... want niemand van jullie gaat naar Paraguay kijken hoe die spelers echt spelen. Nee, we hebben laatst een, een spelersrapport uh, aangeleverd voor een uh, club in Engeland. En daar stonden drie spelers op waarvan wij zelf nog nooit hadden gehoord. <laughs> en toch beval je ze aan. Ja, en we, we geven dan uh, vier of vijf spelers, en dat waren de vier, uh, waarvan we er drie, van drie nog nooit hadden gehoord, nog niet eens een filmpje hadden gezien, uh, maar die goede statistieken hadden en waarvan er nu uh, twee intensief gevolgd gaan worden voor de komende transferperiode. Jij zegt goede statistieken, wat betekent dat? Uh, nou, een club kijkt bijvoorbeeld naar het aantal assistjes, dat een linksbuiten voorzetten, voorzetten ja. Ja. Uh, waar een doelpunt uitkomt. Uh, wij zeggen, nou, dat is een van de slechtste statistieken die je kunt gebruiken, want dat zegt heel veel over de spits. Als jij een spits hebt die alles erin schiet, uh, is het heel makkelijk om een assist te geven. En als ik in de spits sta, dan scoor je niks. Jij of dan geef je nooit goed. een assist. Jij kan niet goed scoren. Nou, ik ben niet zo'n uh, zo held voor uh, de goal. Okay. Uh, maar wat je bij wel heel goed naar kunt kijken, is het uh, percentage juist gegeven voorzetten. Um, die aankomt. Dat is. Um, hou je dus de afhankelijkheid van de spits eraf. Ja. En eigenlijk van al die statistieken halen we de ruis eruit. en wij um, zorgen dat wij de, de juiste informatie hebben. dat eigenlijk op. Uh Wetenschaponderzoek is gebaseerd. Maar hoe kom jij dan uh, bij, de, bij de gegevens... dat de, de linksbuiten in de beloftecompetitie van Paraguay... hoeveel procent van zijn voorzetten uh, voor het doel komen? Ja, dat is dus uh, wat we nu alleen nog maar bij de grote competities hebben. Dat okay. we het zo gedetailleerd kunnen doen. En dat is dan echt wel tot, uh, tot de Tweede Bundesliga-niveau, zeg maar. Uh, Nederlandse Jupiler League hebben we dat ook. Uh, maar in Paraguay hebben we dus uh, de 30 tot 40, 50 beste spelers... Uh, van die beloftecompetitie in beeld. Waar ze spelen, wat hun naam is, okay, wat kwaliteiten even, de kwaliteiten zijn. hier in Nederland en in Duitsland, dan gaan jullie wel zelf kijken... om te kijken van hoeveel voorzetten komen eraan. Nee, dat halen we allemaal uit, uh, uit databases online. Die zijn uh -huh. openbaar? Uh, ja, en daar weten we... We um, hebben onze een wiskundige Anatoli Babic en Remco van der Veen, de IT... die hebben met z'n tweeën samen een soort uh, ja, kunstwerk gemaakt... waarbij we dat uh, daar allemaal in kunnen zoeken. En werkt het dan ook? Want het klinkt natuurlijk mooi... en dan lever je het aan aan een club en dan past het dan ook echt... Ja, we hebben nu uh, voor, uh, voor vier clubs opdrachten gedaan. En uh, ja, we, we zijn nu continu uh, aan het bellen met andere clubs in Nederland... die, die er ook gebruik van willen maken. Hm. Want is er al iemand gekocht op basis van jullie uh, database? Ja, we mogen uh, geen spelers officieel noemen. Waarom uh, niet? Ja, dat is wij mogen niet zeggen welke spelers we aanleveren. Want dan kun je belangenverstrengeling krijgen met andere clubs... wat we die geven en wat we de anderen geven. Uh, maar de afgelopen transferperiode zijn uh, Queens Park Rangers en Huddersfield er. Uh, uh, mee aan het werk geweest en uh, Twente maakt er sinds het EK gebruik van. Twente maakt sinds het EK gebruik van jullie diensten. Ja. Dat mag je wel zeggen. Ja, ik heb daar mijn bacheloropdracht gedaan en uh, sindsdien is dat, uh, dat is mijn uh, afstudeeropdracht... ...voor uh, technische bedrijfskunde. En daar is het uit voortgekomen en toen zijn we daarmee uh, aan het doorontwikkelen geweest. En ja, de week voor het EK hebben we dat uh, daar geïnstalleerd. Ja. En de staat er valt natuurlijk met de betrouwbaarheid van jouw informatie. Ja, dat klopt, maar daarom um, geven we ook een advies. Wij krijgen ook niet betaald als er geen speler gekocht wordt... Uh, we krijgen alleen geld als een van de spelers die wij aanbieden aan de club, als hij daadwerkelijk ook komt. Dus uiteindelijk moet de scout uh, wel gaan bekijken of die speler uh, goed genoeg is. Precies, het betekent niet het einde van de scouts, maar wel het einde van de technisch directeur. Uh, nee, um, want ook niet? Als, je, als je niet kijkt naar uh, uh, NEC. NEC heeft twee scouts in dienst. Um, waarmee ze de Scandinavië en Duitsland in beeld kunnen brengen. En Want Nederland. die scouts die gaan al die velden af... en die, die maken rapportjes over uh, goeie... Die sets. vliegen de hele wereld rond als ze naam horen... en dat kost allemaal pakken met geld. En wij zeggen, oké, okay, weet je wat, wij sluiten die twee competities uit... en de rest van de wereld, de rest van Europa... brengen wij voor jullie in kaart, naar jullie wens. En wij zoeken daar de, de uh, spelers die voor hun belangrijk kunnen zijn... en dan hoeven ze dus niet meer de hele wereld rond... maar kunnen zich alleen op die vier of vijf spelers focussen. Ja. Als je straks voor alle clubs werkt, dan werkt het niet meer, lijkt me. Um, jawel, want dus, uh, dat hebben we dus ook naar gekeken. Je hebt Moneyball, die heeft eigenlijk de inefficiëntie van de markt uh, geanalyseerd. Wat is Moneyball? Um, dat, is, um, dat hebben ze in Amerika gehad. Dat is, in de honkbalwereld hebben ze helemaal veranderd door het gebruik van statistieken. Um, dat was um, bij de Oakland Ace, dat is een, een club daar. Um, die had bijna geen geld, bijna failliet. En Billy Bean die kwam met het oh, ja. geniale idee, dus ook verfilmd met Brad Pitt... Um, om eigenlijk statistieken te gaan gebruiken om te kijken welke kwaliteiten ondergewaardeerd worden en welke overgewaardeerd. Dus hij verkocht al zijn overgewaardeerde spelers en kocht ondergewaardeerde spelers. En daarmee versloeg hij de Yankees. Dat is uh, een van de beste teams. Ja, die hadden een budget die uh, meer dan vijf, 15 keer zo groot was. Uh, maar wij wilden dus heel duidelijk. Uh, want als dit door alle clubs. als ze dat weten wat inefficiëntie is. dan gaat iedereen dat gebruiken. Ja. Dus wij wilden het sustainable maken. Gewoon duurzaam, dat elke club het kan gebruiken. Uh, maar daarom geven wij ons algoritme ook niet weg. Een club vraagt aan ons, wij willen een speler van 20 tot 24 jaar... Um, die uh, links speelt en die moet uh, deze kwaliteit hebben. Mag maximaal zoveel geld kosten. Ja. En dan geven wij ze een, een, een rapport dat uit ons model komt rollen met vier namen... dat er gewoon uh, gelikt uitziet. Ja, jullie hebben, ik zag op internet langskomen over PSV. PSV was bezig met Adam Maher, de, ja. een van de beste spelers van AZ. Is niet doorgegaan. Jullie zeiden het zou een domme aankoop geweest zijn. We hebben iets ja. veel beters voor jullie. Ja, absoluut. We hebben dat uh, voor ze geanalyseerd. Eigenlijk zonder dat ze erom vroegen, oh, ja. maar als voetballiefhebbers... konden we niet, uh, niet aanzien dat ze Maher zouden kopen. <laughs> uh, Maher is misschien wel de beste speler die ze hadden kunnen kopen. Maar echt een geweldige voetballer. Ja. Uh, maar als je kijkt naar hun selectie, dan hebben ze geen Maher nodig. Ze hebben Wijnaldum, uh, die misschien 7 miljoen waard is. Stel je koopt Maher erbij, dan verliest... Wij nalden maar al 4 miljoen in waarde. Dus, dus economisch dat, is dat geen slimme aankoop? Nee, plus, wij kijken niet naar de speler die het beste is... maar naar de speler die het meest kan bijdragen aan de huidige selectie. Ja, en vervolgens kwam je met vier verdedigers aan, geloof ik, waar ik nog nooit van had gehoord. Nee, ja, ik ook niet. <laughs> uh, dus dat, uh, dat was ook... Uh, ik zag uh, Lissandro Lopez, toen dacht <coughs> ik... Uh, volgens mij zit er een fout in het model, want het is een spits van Lyon... maar er blijkt ook een Lissandro Lopez in uh, Argentinië te voetballen. Um, en die komen er ineens uitrollen. En die kost, uh, kunnen ze daarvoor uh, voor 6 miljoen ophalen. En dat is minder dan maar her. Hoeveel procent van de transfers krijgen jullie uiteindelijk als de deal doorgaat? Uh, nou, dat is een, een klein percentage. Dat uh, ligt aan de club. Maar uh, ja, het zal gemiddeld op zo'n uh, 3% uitkomen. Oké, okay, dus dat is behoorlijk. Dat, dat, dat, dat tikt aardig aan dan? Als je een uh, goede transfer hebt, dan uh, dat tikt het aardig aan. Hebben jullie het toch gehad? Nee, dat hebben we nog niet gehad. Um, wat, uh, wat we nu hebben gedaan is vooral pilots draaien. Um, om te kijken bij welke clubs hoe we dit kunnen optimaliseren. Ja. Want uh, we wilden gewoon in één keer dat het goed is. Dus dat moet je gewoon veel testen. Nou, zegt de beste trainer van Nederland, Louis van Gaal, die zegt altijd... het gaat om het koppie wat erop zit. Kan ja. dat ook aan jouw model? Of uh, dat mentaal sterk is? Uh, mentaliteit kun je ongeveer meenemen. Uh, maar we zijn, dat wat we nu hebben gedaan, is we hebben één stap helemaal af. Je hebt, uh, in het scoutingsproces heb je een zee van spelers... Daar maken ze uiteindelijk een schaduwlijst van met de vijf tot tien beste spelers. En uit die selectie ze, kiezen ze ook weer de beste. Uh, we hebben nu het eerste product helemaal af. En het tweede product uh, dat we nu gaan maken is software. Uh, dat het proces um, van de schaduwlijst naar de beste aankoop uh, efficiënter kan maken. Dus daar hebben we nu een uh, team ontwikkelaars in Turkije uh, aan het werk gezet. Is er een relatie tussen mijn vraag en jouw antwoord? Ja, want dat is oh, ja. uh, Nee, sorry. Uh, wat, wat in het laatste proces is dus mentaliteit heel belangrijk. Okay. En dat kunnen de scouts dus zelf dan meewegen. Ah, oh, oké, okay, op zo'n manier. <laughs> dus je hebt helemaal gelijk, dat was niet echt een relevant antwoord. <laughs> maar dan nog even naar het Nederlands elftal. Daar zoeken we ook goede verdedigers. Ja. Kan van Gaal jou bellen? Hij mag me altijd bellen. Uh, want wat Louis van Gaal doet, hij werkt volgens een bepaald spelersprofiel. En dat is ook waar, waar onze nieuwe software mee werkt. Dat sluit heel goed aan. Ja, maar wat rolt daar dan uit? Wie moet hij dan selecteren? Ja, uiteindelijk uh, blijft het toch de beslissing van de, van de technische Tuurlijk, maar staf. wat zou jouw advies zijn? Uh, ik uh, zou adviseren dat hij in ieder geval even naar uh, Virgil van Dijk. Van Groningen? Van Groningen en uh, Hedwigus de Maduro uh, kan kijken. Waarom van Dijk? Uh, van Dijk heeft uh, op, op uh, even denken, even verdedige van Bottegien. Na heeft hij de meeste uh, duels gewonnen. 70% van de duels wint hij. De, de duels van man tegen man? Man tegen man, één op één. Um, en daarnaast uh, heeft hij ook nog 72% juiste basis. En dat is ook hoog? Ja, dat is uh, voor, een, uh, voor een verdediger in Nederland in ieder geval vrij hoog. Ja, maar dan nog één keer, hoe weet jij de, die 70%? Zit er iemand van jullie langs de lijn daar allemaal, of iemand anders, zit het allemaal te turf? Uh, dat is iemand anders inderdaad. <laughs> <laughs> wij, uh, wij verzamelen die data uh, op een manier uh, waarbij we zelf het algoritme, dus, of, dus uh, wiskundigen, uh, intern houden. Uh, maar uh, er zijn heel veel mensen die dat allemaal bijhouden... en wij uh, verzamelen die informatie en we gebruiken dat. Ja, en jullie zitten woensdag in New York, hè? Wij zitten woensdag in New York. Om? Um, ja, we zijn dus uh, gekozen door de Kyro Society... Um, om daar naar, naar Wall Street te komen, om daar te presenteren... Um, wat wij hebben ontwikkeld als vijf, een van de 50 meest innovatieve studentbedrijven ter wereld. De wereld gaat nog veel van jullie horen. Ik hoop het. Het is eigenlijk net zoiets als het geheime Coca-Cola-recept. Zometeen eh, na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we met Anne van Veen. Die vindt het leuk om haar publiek in verwarring te brengen met haar muziek. En met boswachter Frans Kapteins. En die heeft een oplossing voor een kattenprobleem. Het nieuws, dat wordt gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal.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 De politie heeft drie mannen aangehouden die verdacht worden van het stelen van de Monstrans uit het convent in Utrecht. Ook de Monstrans zelf is teruggevonden. Beeldmateriaal van de overval werd gisteren naar buiten gebracht, waarna het onderzoek in een stroomversnelling kwam. Er waren al in 2005 twijfels over de FIRA-producent Ansaldo Breda. Blijkt nu uit een tot nu toe geheim onderzoeksrapport dat een Tweede Kamercommissie zes jaar geleden opstelde. In 2005 werd onder meer geconstateerd dat tijdige levering van de vira treinen twijfelachtig is. Mede doordat de leverancier geen ervaring heeft met de bouw van hoge snelheidstreinen.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 ANUW verkeersinformatie Het aantal problemen neemt op zich af. Er zijn wel een paar ongelukken nog. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein, 6 kilometer. De weg is daar weer vrij. De A15 richting Europoort. Bij IJsselmonder, 2. Daar zijn twee rijstroken dicht. Wat langere file op de A27. Almere-Utrecht, bij Utrecht-Noord, 6 kilometer. En de A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda. Daar staat voor knooppunt Prinsviel, 6 kilometer. En dat komt door een afgevallen lading. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten Giels Brouwer, die met een computerprogramma uh, ontwikkelde waarmee voetbalclubs miskopen kunnen voorkomen. Anne van Venus hier, ze vindt het leuk haar publiek met haar liedjes in verwarring te brengen. En boswachter Frans Kapteins, die een oplossing voor het kattenprobleem heeft. En meneer Bieshoven van MKB Nederland is er ook nog. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD. Of gaan naar onze website Dit is de Anne van Veen die staat op dit moment in de theaters met haar muzikale voorstelling Tegengif. En nu staat ze achter de microfoon om te gaan zingen. Anne, wat gaan jullie zingen? En met wie doe je dat? Uh, we gaan zingen Knopje, heet het. <laughs> en ik ben met Marnix Dorrestein en Jasper Slijderink. Ga je gang. Ik draag mijn harnas, hou mijn vijanden in het vizier Ik ben een donkey god, maar struikel over mijn banier toch klim ik stevast, elke keer weer koppig op mijn ezel. Het wordt van kwaad tot erger, echterend in elke vezel. Regent het, dan zou ik met de kracht van een Poseidon Willen dat ik elke bui boven mij verdrijven kon. En heb ik last van muggen, dan schreeuw ik dood aan allen... Mug voor mug voor mijn voeten vallen, ik wou dat ik de bloemen had om de boel weer op te fleuren Wou dat ik de kwast bezat om het licht wat bij te kleuren. Ik wou dat ik de kunst bezat om de angel weg te nemen. Wou dat ik de gaven had voor de pleisters op de wond. Ik een staan bleef op de grond. Want wie er aan mijn wereld komt, die krijgt met mij te maken. Ik zal ze in hun kloppend hart en dikke pensen raken. Want het is nooit te laat om onrecht te bestrijden. Ik zal mijn bange ziel snel uit zijn cel bevrijden. Bij knopen in je rug, of bij duivels naar het dromen. Klim ik in de fles, om als geest weer terug te komen. En luid te kunnen stellen, your wish is my command. Ik duw ze het ravijn in, en blijf waken op de rand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 Waarom wil ik als een prins elke draak trotseren? Kan ik dat wat menselijk is niet simpel wegverteren? Bestaat er niet een, een boek of iets waaruit ik leren kan? Dat het ook wel eens bewolkt mag zijn. Dat de zon dan echt niet weg is. Dat ze heus wel weer eens aangaat. Maar waar zit dat knopje dan? Anne van Veen samen met de muzikanten Marnix Dorrestijn op gitaar... en Jasper Slijderink op de piano. Ja, Anne, uh, we zaten ons eigenlijk af te vragen. Wat ben jij nou? Ben jij zangeres? Ben je kleinkunstenaar? Ben je dichter? <laughs> Hoe betitel jij jezelf? En ja, goede vraag. Nou, ik vind het eigenlijk wel fijn als het alle drie kan. Gewoon allemaal, allemaal bij elkaar? <laughs> ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ik zing en ik schrijf. En uh, wat zei als derde? Uh, dichter kijkt ja, en dus naar een zangeres. Ja, dus kleinkunst dat is eigenlijk de theatervorm ja. En zingen is de, het middel en het schrijven is ook een... Dus alle drie is het eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. ja. Je staat in het theater met je derde solovoorstelling. Tegengif heet die. Hoe, ja. hoe ziet het eruit? De, de voorstelling? Ja. Nou ja, we, we hebben eigenlijk een reeks... Het is een heel muzikaal programma. Dus we hebben vooral nummers en liedjes en, en sketches en conferences... ook allemaal op muziek. En inhoudelijk ben ik eigenlijk ontzettend op zoek naar een uh, tegengif... voor deze onrustige en onzekere tijden waar we in leven. En uh, probeer daar dus niet mijn hoofd in te laten hangen... maar wel het vertrouwen te houden... en uh, de veiligheid weer terug te vinden. En, en al die manieren waarop we dat kunnen doen... Om, om het of te ontvluchten of, of ja allerlei dingen die die leg ik eigenlijk neer en ga daar in een soort dialoog aan van ja en nu zoek dat knopje maar eens op want die ja, zon is niet dan... weg als het bewolkt is dat bedoel ja, je eigenlijk. ja ja ja en dan heb je net eigenlijk een mooie illustratie gehoord van het van de onzekere tijden door de economie bijvoorbeeld absoluut ja dat vind ik mateloos fascinerend ja omdat ik er op altijd op een hele andere manier naar kijk dan denk ik dan de meeste mensen dus dan vind ik dat het interessant gewoon maar hoe, hoe hoe kijk je er anders naar dan dan nou als ik dan hoor van als ik dan hoor dat het alleen maar gaat. Over economie, dan denk ik, er is ook nog zoiets als een mentaliteit. En gewoon een menselijke mentaliteit. En een manier van omgaan met. Waarvan ik ook denk dat dat heel veel kan, kan betekenen. Als, als wij anders erin zouden staan. Ja, ja. En niet alleen maar over cijfers of. of, of. Ja, al die prachtige termen gaan, zeg maar. We hadden het gesprek met meneer Biesel eigenlijk niet moeten voeren. <laughs> jawel, want, want ja, jawel. Maar ik, ik wil dan daar toch ook weer niet in tegen, maar ook een tegengeluid op, op horen. En dat, dat, dat ik denk dat het ook in de mens zelf zit, die uh, potentie... om dat, uh, om dat te anders te, ja. te transformeren, De zeg maar. teksten zijn best moeilijk. Je moet goed luisteren naar wat je zingt. Is, is het makkelijk om je publiek mee te krijgen in het theater? Nou, kijk, als die verwachting, als men weet dat het inderdaad niet, het zijn geen grappelarige broeken, als men dat weet, dat is ook goed als dat, zoals dat nu dan wordt verteld, dan, dan voel ik wel dat de mensen. Dat schrikken de mensen in ja, Dat u het weet. Dat u het weet. Ja, ja mensen, zeggen ze niet achteroverleunen en uh, entertainment. Nee, maar uiteindelijk merk ik wel, ja, die me de mensen moeten wennen. Ik moet aan hen wennen. En uh, als het lukt, en dat kan wel, dat gaat wel eens goed, gelukkig. <lacht> dan, uh, dan krijg ik ze wel mee, ja. Want dan wordt het duidelijk van, dit is de... Het gaat op, wel, wel eens goed. Ja, wel, niet, de meeste mensen komen teleurgesteld naar buiten. Nee, <lacht> helemaal niet. Nee, nee, maar je voelt wel, het is een hele spannende balans. En uiteindelijk voel ik wel altijd dat het lukt. Maar het is wel voor mij heel interessant. Je moet hard werken. Nou, niet zozeer hard werken, maar een soort van eerlijkheid uh, uh, hebben... En, en, en zij moeten wennen aan onze forum. Dus we zijn wel zowel inhoudelijk als qua vorm op zoek naar een nieuw soort theater, denk ik ook wel. Want doe je hele andere dingen dan, dan je in je vorige, vorige voorstellingen deed? Uh, nee, voor mij, voor mij is het weer een, een, een, een scherpere versie van wat ik al aan het doen was. Ja, dus mensen die jou kennen, die zullen wel gewend zijn aan deze Ja, vorm. zeker. Dus ja. Ja, de liefhebber zeg ik altijd, die, weet, ja, die vindt het leuk. En dan hoop je daarmee toch nog wat grotere publiek aan te trekken. worden. Ja. Ja. Je vertelt heel veel over jezelf ook in de voorstelling. Je bent heel open. Je hebt het bijvoorbeeld over een quarter-life crisis. Ja. Wat is dat? Ja. Vertel eens. Nou ja, ik heb het niet bedacht, maar... Uh, maar je hebt het wel. Dat het waar is. Ja, nee, je staat buiten de kijf. Nee, ja, je, je leest de krant en je, dan krijg je allerlei analyses over... psychologische analyses, staat er weer... We hebben niet alleen een midlife crisis tegenwoordig... maar ook een life crisis. Dus dan ben je 25 of zo? Ja, precies. Nou, ik ben 29, dus uh, ik en heb er al lang in. Nee. Maar ik dacht van, nou jongens, wat, is dit, wat hebben we nou weer bedacht? weet je? Een soort term of een label. Maar ik kan ze wel gelijk geven, die gasten. Want, want het is wel waar. Maar wat, is, wat, wat voor verscheensloren dan? Nou, nou, oh, kijk, in je puberteit ageer je eigenlijk tegen je, tegen je familie en tegen je gezin. En wil je afzetten, wil je jezelf ontdekken. In de midlife-crisis is dat eigenlijk ook een externe factor waar je tegen je, tegen je verzet, de maatschappij. En in de kortlife-crisis gaat dat puur en alleen over jezelf. Over jezelf. Okay. Ja. Zet je je tegen jezelf? Nou, het is een interne conflict eigenlijk. En dat heeft wel met identiteit te maken, denk ik. Dus wel op 29-jarige leeftijd. Van, dan wil je echt af van je, van je ouders en het milieu en de vormen die je hebt aangenomen als reactie. Gilles Brouwer, uh, hoe oud ben jij? Ik ben 23. Uh, Heb jij ook al de eerste verschijnselen <lacht> van, <lacht> van je quarterlife crisis? Nou, eigenlijk uh, vrij weinig. Een soort oh, kenningsfase ja. ja. hoort erbij. <lacht> Dat, <lacht> Dat komt we nog wel <lacht> Dat komt wel. Ja, Jij zegt: afstand nemen van je gezin, de plek waar je uitkomt. Dat is bij jou, je bent de dochter van Herman van Veen. Ik kan me voorstellen dat jij het misschien nog heftiger hebt dan anderen. omdat je een hele bekende vader hebt. Ja, dan moet je theater okay. in gaan. Ja, ja, niet omdat je een nare vader hebt, maar omdat je een bekende vader hebt. Nou ja, misschien in mijn uh, vakgebied. Ja, probeer ik wel extra mijn eigen eigen eigenheid daarin te ontwikkelen. Ja, dat zal wel ja, wellicht meespelen. En ja. Dat extra benadering. Wat, wat heb je geleerd van je vader? Dit is de laatste vraag over je vader hoor. Okay, dat je niet gaat denken uh, nee, dat ik, ik nu... dacht, ik ga vast even mijn nuts die leer. Ja, niet. <laughs> Wat ik geleerd heb, nou wat ik altijd bij hem heel fascinerend vind, is dat ik, als ik naar zijn voorstellingen kijk, dan zie ik altijd dat hij er zoveel lol in heeft. En dan denk ik altijd, want ik kom van zo'n school af en zo, van Kleine moet ik keihard in. werken en, en, en, en dan heeft hij plezier. Dan denk ik, dat moet ik niet vergeten. Ja. Dus hij kan, hij doet echt wat hij leuk vindt en dat is volgens mij wat werkt. En dat doe jij ook? Ja, dus, dus nu is het gewoon spannend van, oké okay mensen, gaan jullie dit ook leuk? Komen ik vind het leuk. Een van jouw nummers bij mij is, nadat jij het zelf in je voorstelling zong, ook door jouw vader gezongen. Laten we daar even naar luisteren. Kom naar binnen, voeten vegen hoef je niet. Doe wel de deur op slot. Ik wil je hier bij mij. Ik wil je hier bij mij. Trek alles uit, gooi alles af. Ik vind je bloot het allermoe. Ik vind je bloot het allermooist. Spring op mij, dans met mij. Me. En ik wil je, en je, jaks. je koffer en je haren op mijn kussen. Nou, de laatste was Paul de Leeuw als toegift ja. nog. Hoe is het als anderen jouw muziek zingen? Ja, dat is waanzinnig. Ja, vind ik een groot compliment. Ja? Dat mensen dat dan daar iets in herkennen en dat willen ook willen zingen. Dat is, ik, dan heb ik dus kennelijk iets geraakt, iets universeels. Je kijkt heel verbaasd. Nou, nee, ja, kan, dat... dat kan ik dan zo. Nou ja, maar dat is wel voor mij de uitdaging, steeds weer, om het zo op papier te zetten, of zo te verwoorden, of te brengen dat men dus dat, dat kent. Maar van uh, Veen en Paul de Leeuw zijn niet de mensen van de tegengif. Dat is de middle of the road, dat is de hoofdstroom. Ja, vind je? Ja, toch. Uh, nou, ik weet, ik weet dat mijn vader in het begin ook niet helemaal uh, zo uh, in de mainstream uh, viel. Dat hij dus, je had Wim Sonneveld en Wim Kan en dan was hij een rare snater. Oké. Okay. Maar inmiddels, misschien, ja, heeft hij zich toch daartoe uh, naar een Is hij daar aangekomen? Paul Leeuw is misschien wel, wel wat toegankelijker voor een grote publiek. Maar dat vind je niet erg, dat zij dan jouw nummers zet. Nee, dan denk je niet, is niet. het nog wel tegengif? Nee, maar, nee helemaal niet. Nee, nee. nee, hoor, helemaal niet. Nee. Geen probleem. Nee. Tegengif, wat wil je nou graag als mensen die voorstelling gezien hebben van jou, wat, wat, wat, wat meenemen naar huis? Nou, een stukje verrijking. Dus ik, dat klinkt. Oh, een verrijking. Uh, een hele type oh, verrijking. Naar mezelf toe. Naar mezelf. Nee, maar ik hoop gewoon. Ik, ik, ik, ik denk wel dat ik echt lekker schud. Ik schud gewoon heel erg aan al die thema's die nu spelen en alles wat er heerst. En geef daar mijn visie op. En ik denk dat mensen even helemaal. Uh, verward zijn en dat vind ik ook dat vind ik leuk. En daarna hoop ik dat, dat ze door die verwarring in ieder geval er weer anders tegen aankijken. Dus het is echt een beetje ja, om het bewegen. Ja, bewustwording. Nou. Nou. Bishop kijkt heel zoveel van wat bedoelt ze. Ja. ja, ik kan het niet zo goed volgen als ik eerlijk ben. Nee. Waar, waar, waar, waar zit je nou eigenlijk tegen af? Begrijp ik niet zo goed? Ik want... zet me helemaal niet nergens tegen af. Nee? Nee, het is zoals u zeg maar analyseert. Wat is er aan de hand? Wat kan er beter? Wat moet, waar moeten we naartoe? Ja. Doe ik dat ook, maar dan in mijn taal. Ja we gebruiken ja. misschien twee, zijn, dit zijn twee hele verschillende werelden... die hier bij elkaar ja, komen aan deze tafel, van dit warm, want dit is er helemaal warm van. Dat zou toch <laughs> mooi zijn. Nou ja, kijk, maar wat, wat, wat snapt u niet, meneer Buzhouwer? Nou, nee, maar ze heeft het over passie en gevoel. En daar, daar, daar kan ik heel erg in meegaan. Kijk, dat is nou denk ik ook waarom ik optimistisch ben... over de toekomst van Nederland. Omdat we heel veel ondernemers hebben, er zit hier één aan tafel die vol en energie en Anne passie. is ook ondernemer. Ja, ook ondernemer, ja. heel goed. Maar die vol energie en passie hier zit. En zegt, ja leuk die cijfers vandaag, maar ik ga gewoon mijn droom waarmaken. En dat helpt Nederland door de crisis heen. Maar misschien zegt Anna ook wel, misschien moeten we niet al te veel luisteren naar die cijfers. Dat is ook mijn stelling. Hè? Mijn Ja, stelling maar u je juist... van de cijfers toch? <laughs> nee hoor, ik ben een ondernemer. Ik sta aan, aan het hoofd van een organisatie namens ondernemers. Die de ondernemers betaald wordt. Uh, en ik wil juist ruimte voor ondernemerschap. En ik ben ervan overtuigd dat juist ondernemers... Nederland door de crisis kunnen trekken. Ja. Anne, dat, dat, dat uh, wat dwarsen wat jij doet... Hè? Mm. Uh, mensen aan het denken zetten... is dat iets waarvan je denkt... Dat, dat, dat blijf ik doen? Of hoort dat ook echt bij die quarter life crisis? Ik denk die... wel dat het uh, past bij deze tijd. Ja, ik kan me voorstellen... Dat als ik later veertig ben, dat ik dan aan een later, bar, over heel bar, lang. op een bark aan een piano misschien prachtige levensliederen ga zingen. Wat ik ook echt graag zou willen ooit. Maar ik vind het wel, als je, als je die kans hebt om mijn of iets van mijn generatie te verwoorden... Dan, dan voel ik dat bijna als een missie van nou spread the word. Dus ik voel wel van dat wat ik doe past bij, mijn, bij hoe, ik, hoe ik nu ben, waar ja. ik ben. Boswachter Frans van een andere generatie. <lacht> Herken ja. je iets van wat zij vertelt? Nou ja, nou ja, in ieder geval het, het enthousiasme zeker. En uh, de periode die zij dus aangeeft... Ja. Ik kom uit de, de Provo-tijd. Ik heb in de tijd met de witte fiets rondgereden. En nu ben ik meer in de tijd van dat ik het allemaal heel enthousiast ga afluisteren in het bos. Wat er allemaal aan het verluiten en aan het uh, doen is. Maar ik, ik voel wel, en dat vind ik juist ontzettend leuk. Ik, ik, ik ben ook helemaal fan van bijvoorbeeld Roosbief. Ik heb echt zoiets van, die, die jonge mensen, Nou daar zit gewoon zoveel passie in. Die wil ik toch ook graag opzuigen. En vandaar dat ik ook nog steeds naar concerten ga. en, oh ja? Lowlands, ja, lowlands en uh, ja? Ja, Lowlands. Serieus? Ja, want daar haal ik ook mijn passie vandaan. Oké, okay, dus jij zou best naar het optreden van Ah, absoluut. Ik ben zelf met de concerten bezig om dat te organiseren... waar ook allemaal jonge mensen bij zitten. Dus dat vind ik ontzettend leuk om dat te doen. Kijk, hier ligt Kijk. nog een markt. Ja, ik, ik heb het. met Pieter Dekkers ook al afspraak staan. De vorige keer dus alle daar boeken. Dus dat okay. wordt helemaal <laughs> leuk in het zuiden. Ja, en heb je die fiets weer teruggebracht? Want die gingen heel snel kwijt, <laughs> toch allemaal? <laughs> Dat was het probleem van die witte fietsen. Iedereen nam ze mee. Ja, nee, precies. Dat was, dat was heel lastig. Maar we hadden ook andere kleuren fietsen met bloemetjes. En we hadden een mandje voor waar ook allemaal bloemetjes in zaten. En we heb je ook op gefietst. Maar. Ik heb er ook op gefietst, Dus je ja. bent een echte oude hippie. Wat leuk. Anne, jij gaat straks ja. om kwart of drie ga jij nog een nummer krijgen uh, ja. voor ons. Zing je single. Het is donderdag. Het is dus tijd voor onze wekelijkse natuurrubriek. Natuur op één. Vandaag met boswachtig Frans Kaptein. Frans, jij wilt het hebben over de huiskat. Want deze beestjes blijken minder lief dan we dachten. Ja, inderdaad. En, en, nou, en het, het, het, het, het vreemde van is, eh, terwijl iedereen het toch al weet zonder in Nederland... het is ook een probleem. We hebben dus uh, toch wel, als je kijkt naar onze zoogdierenstand, zeker in, in stedelijke omgevingen, Vogelstand in, in stedelijke omgevingen, dan gaat die erg achteruit. En ik wist het nog niet hoor, tot vanmorgen. Ja, nou ja, goed. Uit uh, allerlei gegevens 2009 is er ook een onderzoek geweest. De Amerikanen hebben, hebben net een onderzoek gedaan. In Nieuw-Zeeland zit zelfs iemand die alle katten Nieuw-Zeeland uit wil. Nou, dat vind ik te ver gaan. Want ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook best wel. Uh, ik heb zelf een katje gehad, een doedeltje. Ik weet het nog steeds. Fantastisch leuk beestje. Uh, wat ik dan wel deed, was in de, in de winterperiode een belletje aanbinden. En uh, als het erg vorst, uh, vrij, vol vorst zat, hè, de, de, de, de omgeving. Dan, uh, dan hield ik hem binnen. Ja. Maar in principe uh, is dat ook wel een teken van: die, die bepaalde periode. Waarom juist dan binnenhouden? Dan mogen nou, ze vogels voor. Omdat je vogels dan in, in een, zeg maar. 40 graden, ja, die hebben 40 graden moeten je opbrengen, want dat is hun lichaamstemperatuur. En dan uh, is dat als je dus zeg maar, dan een vluchtgedrag moet doen, dan moet je heel veel energie instoppen. En moet je dat erg maar zin te vinden, dat voedsel, terwijl er steeds minder voedsel is natuurlijk. Ja, want, want katten zijn moordzuchtig, dat kunnen we wel vaststellen. Ja, katten zijn gewoon dieren die zeg maar aanvallen en uh, ze krijgen thuis wel eten, maar dat gedrag blijft er gewoon in zitten. Ja. Veel onderzoek naar gedaan in het buitenland. Onze verslaggever die onderzocht hoe het in eigen land zit met de kathaters. Nou, die twee van de buren vind ik vreselijk. en de kat van de buren hier vind ik ook niet uh, echt leuk. Ze doen alles bij ons in de tuin. Zoals? Nou, wat denk je? Pizza, alles. Moorden? Ja, zeker. Eten ze ook wel eens vogeltjes al bij u? Ja, vogeltjes wel ja. Die eten ze ook, die pakken ze. Dat is heel erg. Ze vreten in mij ook alle vogeltjes op. Het is zonde natuurlijk. Erg. <laughs> dus... Ik probeer ze altijd bij mijn huis te krijgen. Ja. En, en dan komt de kat van de buurman langs en... Dan uh... zijn ze weg. Ze moorden wat af, hè? Ja, dat is, er zijn er waarschijnlijk te veel. Vind <laughs> vind het grappig? Ja, als je het, uh, als je het zo gaat bekijken. Ja, zijn dit inderdaad ook seriemoorden, die katten. Ja, Wat moeten we daar dan aan doen? Ik denk dat je de mensen op moet voeden. Hoe dan? Nou, er zijn ook gezinnen met vier of vijf katten. Wat moeten ze ermee? Ook er een lijntje uitlaten. Die katten net zoals de honden. Kom even langs. Zeg dat je mijn kat een kutkat vindt. En ja, voor de rest, ja. ja. Of een spuit. Gewoon even met een, met een gieter. Of met uh, de water overheen. Ga ze ook weg. Komen ze ook niet meer terug. Katten van de aardbodem verdwijnen. Weg. Met de harde hand. Ja. Die katten vind ik gewoon... Dat is een ramp. Oh. Oh. Nou, zeg. Oh, nou, nou, nou, alle nou. kattenliefhebbers, onze Twitter doet het niet vandaag. Dat hij niet allemaal gaat reageren. Uh, nee, maar hij doet het wel. Uh, herkenbaar deze verhalen? Nou ja, dat gaat voor mij veel te ver. Ik bedoel, ik ben geen kattenhater. Ik heb al gezegd, ik heb zelf ook een kat gehad. Maar het gaat er wel over dat we een probleem moeten onderkennen. Daar gaat het mij voor. Want hoeveel over. katten hebben we in Nederland? We hebben 3 miljoen uh, katten in Nederland. En, en, en hoeveel schade richten ze? Nou aan? ja, zeg maar, als je naar vogels kijkt, 900.000 zijn cijfers. Maar ik, ik zou het ook nog... 900.000 vogels per? per jaar. Worden er vermoord moord door katten. Moord door katten ja, ja, dat is wel. Ja, uh, ja. Uh, nou ja, goed, als je naar grotere landen kijkt, dan gaat het over miljarden. En als je dan kijkt naar uh, zeg maar de soorten waar het slecht mee gaat dan vogels, we noemen onder andere de mus, dan weet je in ieder geval ook dat die. Uh, Bolen worden gepakt door de kat omdat het een dier is. Want eh, veel op de grond zit die mus. En die wordt dan heel makkelijk gepakt. Ja. en Zeker als je een granen aan het zoeken is. Um, de kat heeft de functie ook verloren. Hè, want uh, een kat is huisdier geweest waar een heel belangrijke functie had. Vroeger hadden de boerderijen, de granen en schuren open liggen. Er was niks opgeslagen. En het zat vol met muizen. Dus daar was dat een hele goede functie voor. Zo is het nou, begonnen? Die, nou, zo is het begonnen. die functie is weggevallen. Maar die functie heeft die kat voor mij nog steeds. Want doordat ik een kat heb, ja. heb ik geen muizen in mijn huis. Ja, ik heb ook geen kat en ik heb ook geen muizen. Nou, nee, jij in een, een nieuw huis en niet in een oude. Nee, ik denk, ik denk ook dat er heel weinig muizen zijn in, in, in nieuwbouwhuizen. bouwhuizen is alles zo ontzettend dicht geïsoleerd. Maar je in een oud huis? Dan heb je dan misschien nog wel kans. Ja. Maar dan nog, die katten, trek, die katten trekken juist de velden in. En dan klagen we over dat onze weidevogels het heel slecht mee gaat. Ja, maar een kat pakt ook een, uh, zeg maar een jonge grutto weg. Oké, okay, er zijn Op maatregelen een... nodig. Wat gaan we doen, Frans? Nou, uh, er, zijn, er, er zijn al heel wat voorbeeldjes geweest, hè. belletjes aan binnen, zo, maar dat zijn allemaal kleine maatregelen. Um, de de Sofia uh, Kattenbond, die stelt als volgt castratie moet je inzetten. Verplichte maar, castratie. Ja, precies. En ik denk dat dat inderdaad een hele goede is maar om dat allemaal te realiseren, denk ik dat je net zo goed als bij de hondenbelasting kattenbelasting moet instellen. Kattenbelasting? Ja, een kattenbelasting. Dan, dan, dan kun je een aantal dingen daaronder vangen. Je kunt die castraties mee gaan betalen, want die moeten ook betaald worden. Het moet ergens uitkomen dat geld. Kunnen de baasjes niet zelf betalen? Maar castraties nou, dan hebben straks geen katten meer. Nou ja, nee, ik, ik denk dat je op een bepaald moment gewoon. Kijk, op dit moment is het zo dat er veel katten, jongen, terwijl de, de kattenasiels vol zitten. Nou, dat, dat is een probleem. Daarnaast zijn er honderdduizenden verwilderde katten, die ook gewoon puur doorfokken, uh, om het zo maar eens te zeggen. En die leveren ook weer nieuwe katten op, die dus niet eh, aan huizen gebonden zijn. Nou, dat soort zaken moeten we dan eh, zien af te vangen. Tijdelijke castratie? Nou ja, die niet, de, de, de verwilderde katten zou je in ieder geval allemaal moeten castreren. En daar is ja. niemand eigenaar van. Dus daar moet ergens zeg maar, geld vandaan komen. Dus ja. je zou kunnen kijken van als je kattenbelasting doet, dan zou je die castratie meer kunnen betalen. Je zou er onderzoek naar kunnen doen hoeveel vogels worden er werkelijk zeg maar, gedood ja, door katten. Hebben er hoeft toch allerlei universiteiten voor, daar we toch geen belasting voor te betalen. Nee, maar zeg. goed, ik denk, ik, denk, ik, denk, ik denk ergens moet daar geld vandaan komen. Plus, als je dus belasting invoert, dan gaan mensen ook geen zes katten meer per huishouden hebben en ik ken in mijn buurt ken ik een aantal huizen waar ze zeker zes katten hebben. dan vind ik dat <lacht> inderdaad. dan ga je dat wat aan denken je van. Nou... je er ook op aan? Ik, ja, ik heb ook tegen die mensen wel gezegd... ik snap niet dat jullie zoveel katten mm. houden. Want kijk, uiteindelijk, waar gaat het om? Het is een, een, een dier hè, waar je kiest als een, een, een gezelschapsdier. Want dat is het tegenwoordig geworden. Hè. Het is geen huisdier wat functioneel muizen vangt. Dan, behalve jou dan behalve misschien. Dan maar wij, ja, okay. over het algemeen zijn het gezelschapsdieren geworden. En waarom moet je zes gezelschapsdieren hebben? Ik denk bij mezelf, ja, dat is je gewoon niet te veel. Dat mogen mensen zelf weten, ja. zeggen we dan in het land, toch? Nee, nou, ook dat vind ik ook waar. Ik bedoel, dat is prima. Maar je zou dan nog in kunnen zetten dat je zegt van... als mensen daar een drempel krijgen... dat ze inderdaad toch. Ja. Iemand aan tafel met een kat? Ja, wij hebben een kat. En? En uh, ook, uh, ook vanwege de muizen, maar ook als gezelschapsdier. Dus het is multifunctioneel. Dan mag je er twee. Nou ja, nee, ja, eigenlijk wel. Ja. <laughs> maar, ja, het is allemaal verenigd in één, uh, één poes. Ja. Je wilt er ook maar eentje hebben, ja, eentje, ja. ja, ja. ja zie je, dat vind ik dus ook. Kijk, één kat is ook helemaal niet erg. Want dan neemt dat ook behoorlijk af in Nederland. Ja, maar staat staat op de politieke agenda. Is er iemand met u die ook uh, vindt dat er echt iets gedaan moet worden? Nou ja, in de aanleiding van zeg maar, de artikeltjes die nu laatst verschenen zijn. zijn er steeds meer mensen die geroepen. Ik heb ook ontzettend veel reacties had op uh, Twitter gehad. Uh, en ik denk bij mezelf. Ja, u ja, misschien moet het ook al heel vroeg. Hè, ja, dat dus wil ik. We, uh, ja. de, katten, de katten zijn niet zo vroeg. Dan wordt het wat later. Eerst komen de honden, dan komen de katten pas. Maar nee, ik denk inderdaad dat het toch uh, een keer op een agenda moet komen. En ik Meneer ben niet U zit met een uh, vies ah, gezicht maar, ja, ik, ik heb niet echt over katten te vertellen. Maar ik zou het niet zo goed plan vinden. Want hebben we weer een last verzwaren? Kijk, we willen nu <laughs> juist dat de consumentenvertrouwen gaat verbeteren. Het en het mensen weer geld uit gaan, uit gaan geven. En u, u, wil, u wil weer last verzwaren. Nou ja, ik, ik, ik denk als je kijkt wat, wat, wat, wat, wat zeg maar sowieso ook die kat aan lasten uh, al geven. Dus zonder, dat, zonder dat er gekeken wordt wie dat betaalt. Hè. Want het wordt wel betaald. En, en waar er vandaan toch, komt, dat zijn mensen. de spotjes. die, die zeg maar de gemeente dan uh, weghaalt van andere zeg maar, uh, budgetten. Dus het wordt wel betaald, wat er allemaal. Is. Maar een kattenbelasting alleen voor mensen die een kat hebben. Ja, ja, ja, ja, als u ja, geen kat neemt, dan krijgt u geen last nee, precies. Dat, en, dat, dat en, je, en je eens, eens, maar Als ik hoor dat er 3 miljoen katten zijn, dan krijgen er heel veel mensen die rekening mee. Ja, en dat <lacht> kunnen we niet gebruiken. Nou, ja, kunnen we goed, niet gebruiken. Ja, maar nee. dan ga je dus ook minder katten nemen, natuurlijk. Hè. Het is ja. precies hetzelfde altijd met de hondenbelasting. Ja, ja, dat dat dit betekent wel dat je, je kijkt nou, naar wat je uit kunt geven. En ik denk dat een gezelschapsdier een, een, een prachtig iets is, want ik, ik vind het ontzettend mooi. Maar ik vind dat we het te veel hebben. En dat zie je dus aan last in in je vogel en zoodierenstand. En dat is ook voor Nederland toch van groot belang. We kunnen dat helaas nog niet economisch omzetten in cijfers. Maar we zien wel steeds meer dat steeds meer mensen behoefte hebben aan een stukje natuur waar ze in willen. He, de zorgverzekeringen daar zijn er volle reclame mee aan het maken. Dus ik denk dat die natuur ook een stukje in een economisch cijfertje ik zit. Ik denk dat Gilles daar wel een modelletje voor kan maken, of niet? <laughs> ja, dat moet gebeuren. Dan kunnen we even kijken hoe het met de natuurlijke onbalans staat. Ja, nou, kijk, ja. daar wil ik alweer iets mee. Goed, nou we gaan kijken Frans of het komt met de kattenbelasting. Voor die ene kat van mij wil ik het ook nog wel betalen. Zometeen eh, na het nieuws, om drie uur, gaan we een appeltje schillen. Dat doet eh, een nieuwe appelschiller, dat is CDA-raadslid Negin van den Berg. En eh, we horen ook nog muziek van Anne van Veen. Dat zo, na het nieuws.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 Als ik niet de staat u te informeren, hetgeen u mij terecht zwaar aanrekent. Want ik ben politiek verantwoordelijk. Het is natuurlijk een politieke doodzonde om politiek relevante stukken niet naar de Kamer te sturen. En ja, oppositiepartijen zijn natuurlijk boos. Maar voor mij blijft het wel zover, hoe zit het nou precies? Nou ja, dit is natuurlijk wel echt een grote fout die hier is gemaakt. Wie is er nou precies verantwoordelijk? Moet hier noodsprake zijn van dingen in de schoenen van iemand schuiven? De vraag is volgens mij, wat is er nou precies Gebeurd! Spraakmakende politieke ontwikkelingen. Zo meteen van 4 tot half 5 het Vragenuur in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Visite, visite, een huis vol visite. Om Jok had spontaan een krapwils meegebracht. En daarna kwam joken met de karaoke...